Sint Maarten is al jaren een autonoom land binnen het Koninkrijk, maar is financieel helemaal afhankelijk van Nederland na de verwoestingen die de orkaan Irma in 2017 heeft aangericht. Nederland stelde een half miljard beschikbaar voor de wederopbouw, onder meer in ruil voor toezicht door een integriteitskamer. Politici op het eiland spreken van Haagse bemoeizucht. Het weer vandaag blijft bewolkt en regenachtig, het waait stevig en het is zacht, maximaal 12 graden, morgen wordt het vaker droog en soms zon. Dit was het NOS-journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel vertraging rond Amsterdam, onder meer door een ongeluk op de A9. De files met de meeste vertraging staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Veen en we meer 12 kilometer file met ruim een uur op onthoudt. Op de A8 is zaanstad richting Amsterdam tussen Assen en Delft en Knoop het komplein een half uur. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoop het Velsen en Aalsmeer. Een uur vertraging door dat ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de Ring van Amsterdam rijdt het op veel plaatsen langzaam. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop het Lunetten. Een half uur vertraging. De N201 Hoofddorp richting Uithoren tussen Aalsmeer en Schiphol. Een half uur. Op de N232 Haarlem richting Amstelveen tussen Vijfhuizen en Badhoevedorp drie kwartier vertraging.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 Ga naar cliniclounge.nl en doneer nu. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Live, dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Goedemorgen, dames en heren, appels en beren. En daar gaat hij weer, het tweede uur. Gerloogman in de morgen bij ZFM, het geluid van Zandvoort. En het weer is vandaag regen of motregen. Het is behoorlijk met van tijd tot tijd regen. Vanmiddag is het even op de meeste plaatsen droog. Maar... Je, je raadde het al, hè. Met temperaturen van 11 tot 13 graden is het zeer zacht. Ja, ik denk dat we de zachtste dag van, het, uh, van, van de eeuw hebben. Nu al. Het zuidwesten waait de hele dag... Met vier tot zes voor de komende nacht. En morgenochtend blijft het wisselvallig. En s eh, middags brengt vanuit het westen de zon overal door. Nou, dat is lekker. Zondag valt er weer wat regen. Nou, dus ook, uh, weet je al, heel goed tegen het stuiven. De beste muziek hier bij ZFM. Goedemorgen, uh, allemaal. Dat is uh, Coldplay natuurlijk. Everyday Life. En ik heb zo nog even wat nieuws over welke film ze draaien. Dus blijf hangen bij ZFM. Want het is de moeite waard. 9 januari 2020. 5 over 9. En Coldplay gaat zo zingen. Als het goed is. ZFM, dit was Coldplay en Everyday Life. Ah, oh, wat een fijne muziek. Uh, draaien we toch hier? Beetje swingen. Earth, Wind and Fire came nog. Het is wel januari, maar dit is september. Bij ZFM. Bijna kwart over negen. Earth, Wind of Fire. Dit was september. Goedemorgen. Het ritme van zandvoort. Dat zeg ik. Ik zie ZFM. Ger -loog, man. Bij ZFM in de morgen. Met de leukste muziek. Wat denk je hiervan? En als je nog... Uh, naar de bioscoop wil. Daar kan zaterdag en zondag en woensdag om half twee... is Frozen 2 te zien in het Circus Zandvoort. En meest Kees in de Wolken zijn op zaterdag en zondag en woensdag om half vier. En Penosa, de film, donderdag, vrijdag en zaterdag om acht uur. En er komen nog een heleboel leuke films aan. Dus wat dat betreft is er genoeg te doen. Gimme, gimme, gimme. zelf maar in. Abba! In, uh, als je het allemaal bij elkaar optelt. En dit was Kimmy Kimmy Kimmy! Goedemorgen, Zandvoort! En hou in de gaten, hè? Nog 115 dagen voor de Grand Prix van Zandvoort. Max Verstappen heeft zijn, uh, heeft zijn uh, contract verlengd bij Red Bull tot 2023, nog drie jaar. Ja, dat is mooi te horen, hè? vind ik wel een hele slimme van hem, want dan weet tenminste waar hij aan toe is. En dan kunnen we drie jaar van hem genieten hier op Zandvoort, en dan gaat hij hier drie jaar achter elkaar winnen. <laughs> wat een feest. De beste muziek hier bij ZFM. Hier is Andrew Gold. Can this be love? Oh, oh, oh. Toch leuke platen gemaakt hoor, die Andy. Wat heet? En dan ik nog één vraagje. Het is gewoon uh, dat je denkt van... Uh, mag ik het nog één keer vragen? Mag het licht uit? Ja, je weet het niet hè. Voor hetzelfde geld mag het niet. En dan heb je de poppen dansen. En dan laat je toch branden. En dan worden het toch steeds gevraagd. En niet één keer hoor. Gewoon echt heel vaak. Luister maar. Te veel woorden, te veel zinnen, te veel woorden draaien in mijn kop. Te veel woorden, te veel muren, te veel uren, dikke langzaam. Te veel mensen. Te veel draaien, te veel mensen, draaien eromheen. Te veel mensen, te veel zingen, te veel woorden voor een mens alleen. Mag het, mag het licht uit, mag het licht uit, mag het licht uit. Mag het licht uit, als ik je in mijn armen sluit.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 ZFM, goedemorgen allemaal, het is bijna half tien, Bij zetten hem en we hebben hier de leukste muziek, oud en nieuw door elkaar, hier zijn de Chainmakers, en Keigel, en de Family, en dit is de Anthony Santi remix. I know than blood deeper than love with my friend.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 Dat het de Anthony Santi remix is, dat hoor je meteen. Anders, eh, anders wordt het niks. Half tien. Bij ZFM in de morgen. Ja, en daar er is ze, hoor. Daar is ze. Het meisje wat af en toe valt zingt. Dat is geen meisje meer hoor. dan vrouw geworden. En ze heeft best veel centjes verdiend met dat zingen. He is Crazy for You. the music Madonna. Donna, even Een van de best verkopende uh, uh, uh, artiesten van, uh, ja, ter, ter, ter wereld. Miljoenen en miljoenen platen verkocht. En toch gaan ze door. Apart hè? <tie> Goedemorgen Zandvoort. Het jaar 2020 is uh, reeds uh, bijna tien dagen oud. Dus dat, uh, ja, de, de, de kop is eraf, zeg maar. Er zijn een hele hoop mensen die zijn aan het afvallen. En uh, in de Zandtelste krant kan je allemaal uh, mogelijkheden vinden om af te vallen. Hartstikke handig, hartstikke handig als je een beetje veel gegeten hebt. Andrew Gold hadden we net met How Can This Be Love. En dit is het verhaal van de Lonely Boy.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 En uh, de heropname van uh, Boy. hier bij ZFM tien over half tien bijna. Goedemorgen! So you face with a smile. Dat zeg ik. There is no need to cry. Dat kan ik. Voor trifles more than this. You know that. <laughs>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 My mind. I never took that pill against my will. There was a void I had to fill. Van dat Janik en Zien. Dan weet je dat. Als je dat interesseert. Ja, dat kan allemaal. En uh, als je de Formule 1 wil, uh, wil volgen, wat er allemaal gebeurt op het circuit... dan uh, kun je op 13 januari naar de tweede informatieavond bijeenkomst... Uh, um, van de gemeente Zandvoort samen met de organisatie van de Formule 1... De Heineken Dutch Grand Prix opnieuw uh, bijwonen. Het doel vanavond is om u bij te praten. De hoofdlijnen van het evenement zijn nu duidelijk. Hoewel de details nog moeten uitgewerkt worden. Wil Ellen Verweij, wethouder Toerisme en Economie... samen met de DPG-organisatoren Robert Overdijk... en Rob Langeweg u graag meenemen... naar de laatste stand van zaken... met betrekking tot de Formule 1 in Zandvoort. Nou, wat wil je nog meer? goed hè, Is, uh, uh, uh, um, um, half acht, de zaal open vanaf uh, 7 uur, in de blauwe tram, Louis Davids Carré 1, en uh, ik denk dat het druk gaat worden. Oh uh. Bij ZFM, goedemorgen. ZFM met geluid van Zandvoort. En we zingen nog even mee met het vrolijke deuntje. Met wie hebben wij vanochtend te maken? Goedemorgen. Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Ah, dat is hem. Dat uh, is goed om te weten. Hetzelfde geld weet je niet met wie je te maken hebt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, dit was een mooie. Oh, dit was een mooie, dat came nog. Uit de 70s. Jerry Rafferty. Here is de Baker Street, bij ZFM. Beste muziek. De hele dag door. En dan pakken we onze trompet. Ja, het saxofoon in dit geval. En we fluiten een beetje mee. Het wordt een natte dag vandaag, dames en heren. Maximaal 11 graden. 20% kans op zon. 95% kans op neerslag. En de wind is zuidwest windkracht 5. Nou, doe het daar maar mee. Want meer hebben we niet. Dames en heren, Gary Rafferty of Jerry Rafferty. Als je het zal uitspreken. En dit was Baker Street. De 5 minuten 52 seconden lang. Prachtige muziek hier bij ZFM. De leukste dingen en uh, ook nog een beetje de mogelijkheid om een klein dansje te wagen. <hieriging> hier is Princess. I'm your number One bij ZFM. De leukste muziek altijd, de hele dag door. En uh, het is bijna weer uh, tien uur, dus uh, dan is het tijd voor twee uur uh, vrolijk, uh, vrolijke muziek. En daarna het leuksprogramma bij ZFM. En ook dat is zeer de moeite waard. Ik zou er zeker naar luisteren als ik jou was. We hebben de leukste muziek de hele dag door... En je kan ons uh, analoog ontvangen, digitaal ontvangen... en ook via de tv via Kanaal uh, 40 bij, uh, bij Ziggo. Hier is Air Supply en All Out of Love. Wat een mooie muziek en wat gevoelig. Mmm. Laat het maar horen. Ja? Kom maar. I'm lying alone with my head. I... Of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry your smile in my heart for times when my lights Air Supply, all out of love bij ZFM. Zometeen uh, het nieuws, weer en verkeer en de boodschappen. Zover het ritme van ZFM. ZFM. En wat mij betreft... Het ...kabel op 104.5. Dat zeg ik, wat mij betreft... En in de ether op 106.9. Tot Straks dinsdag. Meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...